Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een bemiddelaar gekozen die het gesprek tussen de boeren en het kabinet weer op gang gaat helpen. Oud-bestuurder Johan Remkes is hiervoor gekozen. en Hij moet ervoor zorgen dat de twee weer met elkaar gaan praten. Het kabinet wil dat er minder vee komt en daardoor moeten er boerenbedrijven sluiten. Maar de boeren willen daar absoluut niet aan en kondigden de ene na de andere actie af. Het is niet verrassend dat Remkes hiervoor is uitgekozen. Een paar jaar geleden leidde hij al een commissie die het kabinet tips gaf om de stikstofuitstoot te verminderen. Een agent heeft zaterdag in Tilburg een zelfdoding voorkomen. Een man zonder vaste woon- of verblijfplaats stond op een 40 meter hoge uitkijktoren aan de verkeerde kant van de reling. De agent aarzelde geen moment en sprinte de trap op. Dan kreeg de man zover om terug te stappen. Hij op psychische hulp in. Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand in jouw omgeving? Wel dan 0800 0113 of ga naar de site 113.nl voor hulp. Een 19-jarige Nederlander heeft de fout van zijn leven gemaakt. Hij reed op een scootertje door de binnenstad van Venetië. En dat mag helemaal niet. De tiener kan een boete van honderden euro's op de mat verwachten. En ook mag hij nooit meer in de stad komen. Wie heeft de grootste en wie houdt hem het beste in bedwang? Daar houden ze zich dit weekend tijdens de trekker trek in het Drentse Eekst mee bezig. Boeren uit binnen- en buitenland laten zien hoe goed ze hun trekker onder controle hebben. En ja, dat geeft best wel wat lawaai, ondervond ook onze verslaggever van R2 Drenthe. Gebarentaal! Oh, Gebarentaal, hè? Ja.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 Four, five, six, seven, and eight, and keep on counting. I still love you. I got 21 reasons why I. Zomer op CFM. Hoor je nu overal. Hoor je nu overal. Ieder weer. CFM Zomer. The track hits your eardrum like a slut to your chest, like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state, where the bomb ass heavy. the state where you never find a dance floor empty and pimped feet. On a mission for them greens, lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for ten years making rap.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 As soon as I step on the scene, I'm hearing hoochie screaming, fiending for money and alcohol, but life of a Westside player with cow's die and a strong ball. Only in Cali will we riot, not rally to live and die. In L.A. we wear chucks, not bally. Yeah, that's right. Dressed in and uh -huh. khaki suits and ride That's what we do. Flossing but have caution, we can lie with other troops. Famous because we throw vans worldwide. Let them recognize from Long Beach rose Rosecrans. Bumping and grinding like a slow jam. It's Westside. Every day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 Behoorlijk goed, ja, dit heb ik dus al die jaren gemist. Tot grote hoogte, de hemel barst open. Ook al ben ik overtuigd dat dee is. Maar sinds een dag of wat geleden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 Waardoor ik in lichte laaien kwam te staan. Zo stond ik daar volledig in de gloria. Al maar een engel voor me verscheen. Zijn gulp opende en een sans mijn ogen begon te bevorderen. Ja, precies. Alsof er een enkel in je oog En waar ik kort geleden nog vroeg om een heel klein beetje liefde. En nou hou jij lachend een paar lucifers bij? Ik heb veel te dienen, een beetje liefde. Ik heb een van stamine, en zware liefde. En wat beetje knieën en van origine. Nou ja, dat hond gewoon een beetje bij mij. En fantasieën, en niet kanterieën. Een beetje liefde, een beetje liefde. benzine een beetje liefde liefde, een beetje liefde. Heb je daar heel misschien wat liggen voor mij? Ik hou me warm aan, bevolen. Me Merci. Tjipitant, tjipitant, tjipi Que vuelva, baby, suéltame. Suéltame, sasta, sasta, sasta. Sluéltame. Ik baby, suéltame. Suéltame, sasta, sasta, sasta. Sluéltame. Ik baby, Él ya no duerme de noche, Siempre, siempre tú Solita no me busques ya no me mm. que yo bailo solita, solita sí, yo tengo todo lo que tú necesitas, no me importa si te odias que yo bailo solita, baby mm -hmm. no confundo beso con amor, no, Yeah bailando sola sola estoy mejor eh, yeah La noche es para otra cosa y me siento peligrosa. Ten cuidado que yo me enciendo si me rosa. Luego por tu con, con gasolina está divina, no, no, no. Todas las prendas combinas, yo asesino. que si yo man linense De haren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 6.9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits Zomer Zomer I, I love the colourful she wear And the way The sunlight plays Upon her hair I Hear the sound of a Jertalus On the way That lit soot perfume Through the air I'm